Nu Zomers 50. Welkom bij de jubileumeditie van de Zomerse 50. Zomers 50. Vandaag hoor je voor het 10e achtereenvolgende jaar de 50 grootste zomerhits aller tijden. 25.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 6.9 is Zonzee, Zandvoort en zomerhits De zomer 50, 23.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 ZOMERHITS ALLERTIJDEN Dit is de ZOMERSE VIFTIG ja. Hier ben ik geboren En laufe door de straat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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauche hinauszugehen. Im Traum des Sees. Im Traum Ik Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 het overzicht van de nummers 30 tot en met 21. 30. is 29. Put me, up, put me down, put and Twitter. Come and find me. My name is Magdalena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me. Dance with me. And all you fellas chat along with me. Hala tu cuerpo alegría, Magdalena. De tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría, Magdalena. Hey Magdalena. Hi. Faith and Tintas. I say I don't like 24 The And I get older I will be stronger they'll call me freedom just like a wave in black und der Mond scheint hell 21 2010 10 jaar zomerse 50 Zomer op CFM hoor je nu overal, hoor je nu overal, ieder en maal weer. CFM zomer 19. Zomerse 50. Non-stop. Haha, <laughs> it's Mr. 305 checking in for the remix. You know, they had that 75 street Brazil. Well, this year is going to be called Cayocho. Hahaha. <laughs> que hola, Que ola omega. And this is how we're going to do it. Dalee! To the top, my pit got a lock from Goose to L. Like De zomerrit zal het tijden. Dit is de zomerse 50. Dit is de zomerse 50. Nieuw in de zomerse 50.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 time for Africa. ist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 De 50 grootste zomerhits aller tijden. Welkom bij de Zomerse 50. En dan factor.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 Het leerlingenvervoer met taxis is nog steeds zwaar onder de maat. Dat zegt de organisatie Balans voor ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Volgens Balans hebben pogingen om de kwaliteit van het vervoer te verbeteren geen resultaat gehad. Chauffeurs weten vaak niet hoe ze met kinderen met gedragsproblemen moeten omgaan. Verder zijn kinderen vaak lang onderweg. Balans wil dat er wettelijke eisen komen voor dit soort taxichauffeur, taxische vervoer. In Oude Pekela hebben medewerkers van de sociale werkplaats vanochtend een krokodil in een vijver gevonden. Na onderzoek bleek het te gaan om een opgezet exemplaar. Waar het dier vandaan komt, is niet duidelijk. De politie probeert dat nog wel te achterhalen. De opgezette krokodil is uit het water getakeld en is vernietigd. Het AD heeft een nieuwe hoofdredacteur. Het is de 40-jarige Christian Rusink, die al sinds 1997 bij de krant werkt. De laatste jaren was hij chef sport. Rusink wordt de opvolger van Jan Bonjer, die ruim een jaar geleden opstapte bij het AD. De 37-jarige man die vorige week omkwam bij een woningbrand in het Zuid-Hollandse Delfgauw... blijkt de brand zelf te hebben gesticht. Kort daarvoor had hij zijn tweejarige dochter omgebracht. Zo is uit het politieonderzoek gebleken. De moeder wist zichzelf na het uitbreken van de brand in veiligheid te brengen. Direct na het uitbreken van de brand werd al aangenomen dat de vader verantwoordelijk was. Het weer, vanavond eerst nog buien, daarna droog. Morgen geregeld zon, alleen in het noorden kans op een bui. Aan het einde van de middag, vanuit het westen meer regen.